De gemberkoekman In Amerika leefde ineens een oude man en een oude vrouw in een oud klein huisje. Op een dag maakte de oude vrouw deeg van bloem, boter en gember. Daarna maakte ze van het deeg een poppetje. Ze gaf het poppetje twee ogen en een neus van rozijnen, een mond van een stukje sinaasappelschil en een rij knopen van krenten. Daarna legde ze het poppetje op een bakplaat en schoof die in de oven. Een uur later deed de oude vrouw de oven open om te kijken of het poppetje van gemberkoek al bruin was. Maar tot haar grote verbazing zag ze dat het poppetje van de bakplaat sprong en naar buiten holde. De oude vrouw en de oude man holden achter het poppetje aan, maar ze konden hem niet inhalen. Het poppetje lachte hen uit en riep. Ik ben de gemberkoekman. Er is niemand die mij pakken kan. En de oude vrouw en de oude man kregen hem ook niet te pakken. Even later holde het poppetje door een weiland waarin een koe stond te grazen. Oe, oe riep de koe. Blijf onmiddellijk staan, want ik wil je opeten. Maar het poppetje moest heel hard lachen en riep. Ik ben de gemberkoekman. Er is niemand die mij pakken kan. En ook de koe kreeg hem niet te pakken. Het poppetje rende verder door de weilanden. Daar kwam hij een paard tegen. Het paard hinnikte en zei... Blijf onmiddellijk staan, want ik wil je opeten. En weer moest het poppetje heel hard lachen en hij riep... Ik ben de gemberkoekman, er is niemand die mij pakken kan. En ook het paard kreeg het poppetje niet te pakken. Op het volgende veld waren boeren koren aan het maaien. Plotseling roken ze de heerlijke geur van gemberkoek. Toen ze het poppetje zagen, riepen ze... Blijf onmiddellijk staan, want we willen je opeten. Maar het poppetje lachte hen uit en hij riep... Ik ben de gemberkoekman, er is niemand die mij pakken kan. En zelfs de boeren kregen het poppetje niet te pakken. Het was een heel grappig gezicht om de oude vrouw, de oude man, de koe, het paard en de boeren achter het poppetje aan te zien hollen. En terwijl het poppetje verder holde op zijn taaie beentjes van gemberkoek, dacht hij trots. Ik ben de slimste koek die ooit gebakken is. Niemand kan mij opeten, want niemand lukt het mij te pakken. Opeens zag het poppetje een grote bruine vos die naar hem toe kwam rennen. Het poppetje begon al te lachen en riep... ik ben de gemberkoekman, er is niemand die mij pakken kan. Maar ik wil je helemaal niet pakken, zei de vos. Ik ben zelf op de vlucht voor de jagers die me dood willen schieten. Maar ik heb een plan. Ik wil naar de overkant van de rivier zwemmen... want daar kunnen de jagers me niet pakken. En als je verstandig bent, gemberkoekman, ga je met me mee. Het poppetje rende met de vos mee naar de rivier. Spring maar op mijn staart, gemberkoekman, zei de vos. Dan zal ik je veilig naar de overkant brengen. Het poppetje ging op de staart van de vos zitten en de vos sprong in het water. Toen hij nog maar een klein stukje gezwommen had, zei de vos. Je bent te zwaar voor mijn staart, gemberkoekman. Klim maar op mijn rug, anders word je net. En het poppetje klom op de rug van de vos. De vos zwom verder, maar een tijdje later zei hij... Je bent zwaarder dan ik dacht, Rembelkoekman. Ga maar op mijn schouder zitten, dan word je zeker niet nat. Het poppetje kroop over de rug van de vos naar zijn schouder. Toen de vos het midden van de rivier had bereikt, riep hij opeens... Ik zak steeds dieper in het water. Vlug, Chemperkoekman, en man, spring op mijn snuit. Het poppetje sprong op de snuit van de vos. Even later bereikten ze de overkant van de rivier. En toen gooide de vos zijn kop omhoog. Het poppetje vloog door de lucht en kwam in de bek van de vos terecht. Hap, klonk het. De vos had de beentjes van het poppetje opgegeten. Lieve help, zei de gemberkoekman, je hebt mijn benen opgegeten. Maar de vos nam nog een hap. Oh, nu heb je ook mijn buik opgegeten, riep de gemberkoekman. En weer nam de vos een hap. Hou op, gilde de gemberkoekman, nu heb je ook al mijn armen opgegeten. Maar de vos nam nog één hap en likte tevreden zijn bek af. Dat was een lekkere koek, zei hij. En de gemberkoekman, die kon niets meer zeggen.